Moutschuurs met het NOS-journaal. Een informatieavond voor inwoners van Hees bij Os is rustig verlopen. Deze week liep het nog helemaal uit de hand toen honderden betogers met stenen gingen gooien. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Op de plek waar het AZC nog moet komen, werden eerder twee dode varkens neergelegd. De gemeente kreeg vanmorgen nog een kogelbrief. De VS gaat de strijd tegen IS uitbreiden. De Amerikanen voeren nu ook luchtaanvallen uit in Afghanistan. Ze deden dat al in Syrië en Irak. Luchtaanvallen zijn volgens de Amerikanen nu ook nodig in Afghanistan... omdat IS daar steeds sterker wordt... en zelfs de strijd kan aangaan met zowel de Taliban als regeringstroepen. Een voormalig politieagent in de Amerikaanse stad Oklahoma City... heeft een gevangenisstraf van 263 jaar gekregen... voor het verkrachten en misbruiken van vrouwen. Dat gebeurde tijdens werktijd. De man zou zich hebben vergrepen aan 13 vrouwen. Alle slachtoffers waren zwart en kwamen uit een arm milieu. De commercial met de vertrekkende bedrijfsleider van Albert Heijn... heeft de Ster Gouden Lookie gewonnen. Dat is de prijs voor de beste reclame van het jaar...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 Terug bij Peaceful Radio Show 1144 hier op CWM Zonvoorts. In de late uurtjes gaan we nog eens even luisteren naar muziek. Een nieuwe CD neer, ook in de tweede uur. Hij komt van Wim, heel eenvoudig. Alleen maar Wim heet artiest. Uh, denk ik dan. Komt van het label AD Music. Dat is een, een label online. AD Music online. En de CD heet Floating Free. Lekkere nieuwe age muziek. Daarachter nog 15 tracks. En de playlist die vind je op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. de welke និយាយតាមຈម្រៀងនិយាយຕາມລະບမ်းມັນនិយាយទៅលើບານຫາຍໃຫ້ເກຈັ່ນເລີຍຈັບຕົກຖ້າສิลปະກອນຊົນນຸຈະແນະນໍາងារລະສາດແນະນໍາສາດຂອງທີ່ວຽກຂອງມະນຸດວ່າປະຫຼັກປະລົກໄປກະຂောက်ໄປនិយាយ te ទៅលើໃຫ້ ເμβོང་ ສດັບ ເ퇴 ເຮັດຈັ່ງឲ្យມະນຸດສิลปະກອນຊິເມນູສະອາດແບບກະດາກະກິກແບບກະດາທາງເລີສະອາດມະນຸດແມ່ນ aan diek dan, Spinning away through the fabric of time Winding the wheel back to where we had begun Spinning away too when you once were Take.